Uur. Dit is door al negens met het NOS-journaal. In de Zaandamse wijk Poelenburg is opnieuw iemand opgepakt... wegens overlast. Gisteravond werden al acht mensen gearresteerd. Vanochtend werd ook een 19-jarige Zaandammer opgepakt... wegens opruiing. Bij hem werd onder meer, zoals de politie dat noemt... een digitale gegevensdrager in beslag genomen. De politie wil niet zeggen of het over de 19-jarige vlogger gaat... die sinds zes weken videoopname op YouTube heeft gezet... van de onrust in de wijk. In Poelenburg rommelt het al weken... Een groep jongeren veroorzaakt bij een supermarkt overlast... en intimideert voorbijgangers, winkelpersoneel en politieagenten. De politie heeft in de provincie Utrecht drie mensen aangehouden... die verdacht worden van miljoenenfraude met PGB's. Het zou gaan om een bedrag van 2,5 miljoen euro. In de meeste gevallen werd er gerommeld met de PGB's van cliënten... met een verstandelijke beperking. De drie claimden geld uit het PGB, terwijl daar geen zorg tegenover stond. De bank had de politie getipt toen de drie verdachten een aantal rekeningen openden. 74 slachtoffers hebben een advocaat ingeschakeld. En ook heeft het zorgkantoor dat pgb's regelt aangifte gedaan. Tilburg staat het thuiskweken van medicinale wiet onder voorwaarden toe. Dat heeft burgemeester Nordanus de patiëntengroep medicinale cannabisgebruikers geschreven. Die groep spreekt van een grote doorbraak.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 Een dag later werd dat besluit teruggedraaid. Solberg had de foto geplaatst uit protest tegen het feit dat Facebook de foto wat weghaalt bij vele anderen op hun Facebookpagina. Het weer op veel plaatsen record warm vanmiddag. Zo'n 30 graden, morgen weinig verandering. Pas donderdag neemt later op de dag vanuit het zuiden de bewolking toe. En dan wordt de warme lucht met een paar buien verdreven. De DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad file op de A10 Noord richting de A10 West. Tussen Cadoule en Amsterdam Hemhavens, 3 kilometer. A13 van Rotterdam naar Den Haag tussen het Kleinpolderplein en Delft-Zuid. Daar staat 3 kilometer file vanwege een spoedreparatie. De rechter reis ook is dicht. Tot zover de verkeers. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Weer binnen in Candlelight. Een programma voor romantische luisteraars. Mensen, mensen die zich eenzaam voelen, mensen die al tussen de klammerlappen liggen en denken: ik luister nog even daarnaar. Kortom, dit is weer helemaal Candlelight.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 Wat gevoelig was dat, hè? Prachtig, hè? Maar niet? Ja, dat is uh, de, originele, de, originele, de nou originele. Ja, de dame die het lied geschreven heeft. We kennen hem natuurlijk allemaal in de versie van uh, Roberta Flack. En, en de Fuji's. En de Fuji's, ja, dat was ook weer een, een remake. Maar dit was uh, um, Laurie Lieberman en die heeft het liedje geschreven. Uh, Killing Me Softly With His Song en het verhaal gaat dat ze dat gedaan heeft nadat zij Don McLean een keer ergens had zien optreden met een nogal zoetsappig liedje en uh, dat, uh, dat ze daar zo van onder de indruk was dat ze zei, hij vermoorde me zachtjes met zijn zoete liedjes dus uh, dat is het verhaal ik weet niet of het waar is, maar dat, dat schijnt zo te zijn Laurie wel heel L poëtisch hè? wel heel poëtisch ja, dat wel uh, Laurie Lieberman dus, ik doe nog één plaatje en dan gaan we eten want uh, we gaan ook, dat moeten we natuurlijk vooral niet vergeten. Dat er ook nog gegeten moet worden. En uh, Angela heeft weer een heerlijk recept voor u uh, klaargemaakt. En uh, vandaar dat wij een plaatje gaan draaien. En uh, dat, heet, dat uh, is een beetje toepasselijk. Het heet Radio Africa. Jawel. Still got trouble with a monster in the south. That's buried deep in that lion's mouth. Like a jaw snaps shut to keep them apart. If that jaw got broken, it would be the star.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 in de station. Dat, dat is de orde. Nee? Hij hoort alleen maar slecht nieuws op Radio Afrika. Nou, dan moet je gewoon naar, de, naar ons luisteren, hoor. Je. Goed nieuws gewoon. Huppa. Het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 FM. Ja, zo werkt dat. Dan moet je gewoon naar CFM luisteren dan heb je in ieder geval altijd gewoon goed nieuws, toch? Meestal wel, tenminste. Zoals nu. Want uh, we gaan ons even voorbereiden. We hebben de pan al klaarstaan. En zo op uh, het fornuis en de keuken. En Sandra loopt al uh, met de lepels en voorken rond. En zo. Het is allemaal gezellig. Schortje om. Schortje om. Koksmuts op. <laughs> Koksmuts op. Ja, want uh, we gaan naar het recept van de week. En dat hoort u zo. En u weet het. Nou ja, Angela gaat het u even vertellen. En daarna gaat Sandra u het recept vertellen. Daar komt ze hoor. Net op. 1, 2. 1.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 Uh, dat klopt. Betekent dit ook dat je het recept wat ik nu voor ga lezen vanavond op je bord krijgt? Uh, dat, die kans zit er dik in, ja. Nou, dan heb je geluk. Want ja. het is een heerlijke zomerse maaltijdsalade... Ja. met kip en meloen. Ja, voor, dat, dat, dat kan ze, dat is leuk. En uh, ik, ik zal je nog iets verklappen, wat wij, uh, want het is toch wel interessant om te weten. Uh, we gaan er bij dit recept gaat, gaat ze er altijd van uit dat. Uh, het moet A. Uh, snel klaar zijn, het moet makkelijk te maken zijn, en het budget. Is rond een tientje. Dus het is altijd een, een recept voor ja, een low budget, zeg maar. Dus je hoeft er nog geen uh, aanslag op je portemonnee voor te plegen. En het is, het is ook altijd vrij makkelijk te maken. Dus, uh, maar er is een ster in dat te vinden. Dat, uh, ik denk, ik denk dat ik dit vanavond ook eet. Zoals ik het zie is het enorm lekker en licht... voor zo'n warme zomerse dag als vandaag. Ja. Dus misschien ga ik het ook wel maken. Ja. Want, uh, mijn man is daar ook heel blijf, wordt daar ook heel blij van. De maaltijden. Oké. Okay. Wat zit erin? Uh, 350 gram kipfilet. Kerrypoeder. Wat zonnebloemolie. een krop ijsbergsla. Twee kleine uh, uien in ringetjes. Een halve komkommer in dunne plakjes. En dan een halve uh, kleine meloen. En dat galia heb ik eigenlijk zelf erin gevoegd, want er stond meloen. Dus ja, dat kan ook watermeloen zijn, maar ik, ik vind galia toch iets lekkerder met kip. Uh, 300 gram mais, uitgelekt uit een blikje. Een bakje tuinkers en twee sinaasappels. En dan tot slot nog vijf eetlepels olijfolie. Uh, de bereiding. Uh, kruiden kipfilets met peper en kerrypoeder. Verhit deze in een kleine wok of een hapjespan met één lepel olie. Uh, dit duurt ongeveer 15 tot 20 minuten voordat alles gaar is. Laat vervolgens de kipfilet wat afkoelen en snijd deze in stukjes. Uh, snijd de slaapbladeren wat kleiner en steek met een meloenboor balletjes vruchtvlees uit de meloen. En uh, heb je nou niet zo'n meloenboor, je bent zo'n heel mooi rond lepeltje, dan lukt dat ook nog wel eens met een kleiner theelepeltje. Je moet je even een goede slag vinden en dan kan je ook nog mooie balletjes maken. Oké. Okay. Knip de tuinkers af en schil één sinaasappel dik. Snijd de padjes uit de vliesjes. vang het sap op en pers de tweede sinaasappel uit. Roer van het sinaasappelsap de en de maïsolie in dressing... en breng deze op smaak met wat zout en peper. Meng alles vlak voor het serveren. En dan heb ik altijd geleerd dat als je een salade gaat maken... dat je eerst de dressing in de schaal doet en daarna pas de inhoud ervan. Anders wordt het zo'n zo zo kleffe zo. Ja. Uh, een serveertip. Het is lekker met stokbrood. En het wijnadvies zalig met een zomerse witte wijn. En dan is het de keuze of je die droog of zoet wil. Ik ken ja. persoonlijk meer van het zoet. Ja. Ja, dat, oh. uh, het liefst nog een beetje mousserend tikkeltje. Ja, je bent ook een zoet meisje, jij. Ach ja, <lacht> dat, dat, dat areoeltje stijgt nu boven mijn hoofd uit. <lacht> uh, nog een tip, u kunt ook kiezen voor uh, een nog een snellere variant. En dat zijn gerookte kipfilet blokjes op reepjes. Dus in plaats van de kipfilet die je zelf moet aanbraden. Okay. En uh, ik wens iedereen uh, eet smakelijk. Ja, ik denk en dat dit heel erg lekker wordt. En ik, ik, ik vrees inderdaad, of vrees, maar ik, ik denk dat ik dit of vandaag of morgen wel op mijn bord krijg. Nou, ik, thuis. Uh, waar woon je? Uh, uh, <laughs> ik kom ook. <laughs> Moet je net fietsen. <laughs> nou, um, dames en heren... nog eventjes uh, ter informatie. U kunt het natuurlijk allemaal... want uh, als je dat op de radio hoort... dan denk je, dat is wel uh, snel. Maar dat geeft allemaal niet. U kunt het allemaal rustig nog eens even nalezen... op onze Facebookpagina. En um, dat is www.facebook.com streep. Uh, en dan natuurlijk... De Zandvoort luncht. En daar staat alles. Zelfs met een plaatje. Dus kun je nagaan. En dat is dan weer lekker. Water op je mond, omdat je dat zo hoort. Oh. Van een helikopter dan. Nou. Het was hier een helikopter. Het was naar de studio. En is het allemaal hoor. Nou, dit is een prachtige live versie van het uh, legendarische Billy Joel nummer. Goodnight, Saigon. En dit is helemaal live. Weet het? Eigenlijk een soort verslag van de Vietnamoorlog, en ook een protest daartegen. Billy Joel, live. We met On Paris Island, we left as inmates. From in de tijd ging en met name de toch wel tragische aftocht die uh, de Amerikanen moesten alleen uh, in uh, die Vietnamoorlog die ze behoorlijk hard verloren. Goed, nou uh, jij moet even wachten, want zover zijn we nog niet uh, hiermee is pas de volgende plaat we gaan eerst naar het nieuws. Jawel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 een rode pet met kruis op de voorzijde... een groen badlaken van het merk Vitus. sandalen bruin van kleur maat 44 van het merk PIEK... een set fietsleutels van ABUS... een set huissleutels en een zilver horloge van het merk SECONDA. De tas een eh, tas van het staalbedrijf Corus in de kleuren zwart met rode letters. Is de tas uw eigendom of weet u van wie deze tas is... Neem dan via 0900-8844 contact op met bureau Zandvoort. In een auto die geparkeerd stond aan de Hofgeesterweg in Velsenbroek... is maandagavond een dode man aangetroffen. Naar verluid stond de wagen al enkele uren op de plaats geparkeerd. Na het inschakelen van de politie hebben agenten geconstateerd... dat de inzittende was overleden. De doodoorzaak wordt nog onderzocht door de technische recherche. In iedere toeristische plaats ter wereld is er een plek waar kunstenaars zich verzamelen en kunnen presenteren. Beach Promotion en VIB Events gaan dit op de boulevard van Zandvoort aan zee realiseren. De boulevard is tegenwoordig al mooier en voller door de kiosk en palmbomen. Maar wat een verrijking zal het zijn als de ruimtes ertussen wordt gevuld met kunstenaars. Nog tot 1 oktober mogen karikatuurtekenaars, portrettekenaars, schilders schilders, levende standbeelden, sieradenmakers, haarvlechters enzovoort... op een plek van 2 bij 2 meter hun kunsten uitvoeren. Vanaf vijf deelnemers per dag zou de Boulevard de Favosia Art Boulevard Zandvoort zijn. Uh, ben jij een kunstenaar of ken je iemand die je hier aan deel zou willen nemen? Stuur dan een persoonlijk bericht voor verdere uitleg... naar natalia.beachpromotion.nl u kunt via de website van de gemeente Zandvoort ook digitaal... het voor, voor Centrum inzien... Tot vrijdag 7, en tot vrijdag 7 oktober een reactie hierop geven. Tijdens een inspraakperiode organiseert de gemeente op 19 september 2016... van 7 tot 9 uur s avonds een inloopavond in de blauwe tram. En dan tot slot. De rechter heeft het ingediende beroep van Logeo BV... Uh, de huurder van het pand op de Brede Straat nummer 44... wat in de Volksmond het Grote Huis wordt genoemd... ongegrond verklaard. De rechtbank is van oordeel dat de beslissingen... op bezwaar van de gemeente Zandvoort juist zijn... en dat ho horeca-exploitatievergunning... terecht door de gemeente is geweigerd. In het pand Brede Rodestraat 44... werden zonder exploitatievergunning... arbeidsmigranten ondergebracht. Voor de omwonenden bracht dit illegale hotel... overlast met zich mee. De gemeente heeft exploitatie. ...explotant Logeo BV, moeilijk wordt ...verschillende keren opgedragen met een last onder dwangsom om de exploitatie te stoppen. De verhuurder ging echter door met het uitbaten van het pand... ...en na een zorgvuldige procedure heeft de gemeente op 10 december 2015... ...het pand aan de Brede Straat laten sluiten. De uitbater was het hier niet mee eens en heeft beroepsschriften ingediend... Tegen de geweigerde horeca-exploitatievergunning en de lasten onder dwangschom en het sluiten van het pand. En op 2 september, jongsleden, heeft de rechter van de rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan en de gemeente in het gelijk gesteld. En dit was het regionieuws van 13 september. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur.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 Pas later op de dag verschijnt er vanuit het zuiden wat sluierbewolking. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het oosten. En de temperatuur stijgt naar een zomerse 27 tot 28 graden. En dit was het weerbericht volgens Rico Schreuder. Het nummer afkomstig is van een van de allereerste albums die uh, dit groepje uitbracht. De Jackson 5 natuurlijk, met Michael Jackson toen nog als, hoe zou het zo zijn geweest zijn? jaar, denk ik, jaar, jochie was hij toen nog met een uh, heel hoog stemmetje. En uh, toen uh, nog niet onwetend, uh, totaal onwetend over wat, uh, hoe het met hem af zou lopen. Maar uh, nou, wel lekker, uh, Sam, waarom, uh, waarom dit liedje? Een van mijn favoriete uh, nummers van Michael Jackson. Toch in, to in zijn jonge jaren was ja. hij, uh, was, hij was nog zo lekker puur. Daarna heeft hij ook fantastische nummers uitgebracht. Ja. En eigenlijk degene die hier heel dichtbij in de buurt kwam, ook toen hij nog jonger was, was alleen Clark. Ja. Die deed was met zijn vader een, een jackson medley, ja. toen Die nog wat jonger was. En dat vond ja. ik ook als een, als een huis. Ja, dat de... <laughs> dat ja, daar weet ik alles van voor die vader. Dat zal wel. Ja, daar weet ik alles van voor die vader. Ja, daar ben je in een band gezeten. Heerlijk. En ik heb vorige week nog uh, regelmatig aan hem uh, gedacht aan Deen. Om uh, toen uh, de afgelopen uh, donderdag... Uh, vrijdag of zo. Uh, was het de dag dat Otus eh uh, 75 jaar zou zijn geworden. als hij niet uh, verongelukkig was in 1967. En uh, ja, ik blijf natuurlijk zeggen. Uh, dat weten mensen ook wel. Uh, Dane Clark is voor mij nog steeds. één van de weinigen in Nederland. die uh, in de hout van Otus Wenning kan, uh, kan kruipen. Dat is zo goed. Ik ga straks. ik ga zo'n plaatje van hem. raak hem uit schelen. Lekker. Ik ga Dane gewoon even opzoeken. Zo. Uh, het zijn prachtige stem. Gaat u zo horen. Maar eerst, uh, nou ja, dit waren dus de Jackson 5 van het album ABC. Uh, je kent het de historie natuurlijk. De ex Jackson 5 werden ontdekt door Diana Ross. En Diana Ross die, uh, beval ze weer aan bij Barry Gordy. En dat was weer de directeur van Motown. En die vond dat natuurlijk geweldig. Ja, toen uh, nog een tegenhanger daarvan. Hè? Ook zo'n zo groepje met zo'n jong zangertje. Dat waren de Osmondsen. Weet je nog wel. Of weet je dat niet? Vraag je dat echt aan mij? Ja, dat nee, je. dat weet ik nou, dat, echt niet dat meer. Dat is voor meer. mijn tijd. Nou, dat is ah. voor de... nou, dit ook. Want dit is 1970 tegen 71, denk ik. Zo ja, denk. maar ik, ik denk dat daar dus blijkt dat de Jacksons meer succes hebben gehad met hun ja, oudere ja, nummers dan de dat Prachtige nummers zoals I Want You Back en ABC en zo. Schitterend. Goed, de Jackson 5 dus. En The Love You Save. En we gaan nu verder met een prachtig nummer van Jennifer Warnes, Nummer dat geschreven werd door Leonard Cohen. Ook een versie bekend van Joe Cocker. Maar dit is ook heel mooi. Bird on a Wire. Like a bird on a wire. Like a drunk in a midnight. Jennifer Warns. Ken haar natuurlijk van het prachtige duurt met Joe Cocker. Up where we belong. En uh, nog meer, maar dan wil de titel mij even niet te binnenschieten. Bill Medley. I at the time of my life. Ja, ja, ja, ja, ja, tuurlijk. Dat was het ook. Een goede site. Ik ben ah, ik, hè? Als ik Sandra <laughs> toch niet had, hè. <laughs> Geweldig. Goed, dit is een liedje dat uh, geschreven werd door uh, Leonard Cohen en... Um, Prachtig liedje trouwens. Bird on a Wire. En er is ook een versie bekend van Joe Cocker. Uh, ik had je Dane Clark beloofd. Hè? Nou, uh, we gaan terug naar 1988. Dames en heren, toen wij met een uh, reunie van de Soulful Blues Quality... een prachtige CD mochten opnemen. Loving you. En dit is Dane. De beste. Too long. Don't want to stop now. You were tired. Said so you were tired, yeah, yeah. And your love was growing cold. But my love was growing stronger, baby. As our affairs. A Pharaoh's bone. I've been loving you. I teen it, teen it, be too long. And I don't want to stop now. Oh, with you, my life. Yeah.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 Free, yeah. but my love was growing stronger, darling. As you became a habit to me, Ooh. I've been loving you. Yeah, I've been loving you. I tainted, I tainted, been it too long, and I don't. Stop now. No. Oh. We gotta do the soulful part of it. De EU-Unie, die uh, plaatsvond in uh, 1986, toen we weer bij elkaar kwamen. Toen ik zelf uh, 20 jaar in de muziek zat. En uh, toen werd de band weer geherformeerd, zag me, en, uh, ik. En we hebben weer een aantal jaren lekker volgehouden. En in 88 namen we een uh, prachtige live cd op in Hoeve Adringham in Beverwijk. En uh, die cd uh, ja, die is nergens meer te kopen natuurlijk. Die uh, is gewoon... Uh, de, de, nee. Alleen collectors, items. Mensen hebben hem misschien nog ergens in de kast. Maar uh, mocht u hem uh, willen horen, dames en heren, hij staat op Spotify. Dus je kunt hem op Spotify en ook volgens mij bij iTunes kun je hem vinden. Vol vol quality dus. En uh, live opgenomen in Hoeve Adringham met zanger Dane Clark. En zijn... Fantastische mooie versie. Dat blijf ik vinden. Dat doet me nog steeds wat. Steeds, uh, ja, maar die doet je een beetje terugverlangen naar die tijd, denk ik. Um, I've been loving you too long. Een nummer van de wedding. En eigenlijk in het kader van dat autos vorige week uh, 75 zou zijn geworden... Uh, draaiden we dit uh, van zoveel. Nou, lekker terug in de tijd. Even zwijmelen in Nostalgie, zou ik maar even zeggen. Toch? Hoe voel je het? Nou, voel je het mooi? Oh ja, ik vond het prachtig. Dat, ja. uh, zoals uh, dit is wat, wat blues is natuurlijk. Ja. Dat je elk woord wat, wat de man zingt, dat, dat geloof je ook echt. Ja, dat, dat klopt uh... ook. En als je me dan ook nog, nog bijzag, als de de actie die erbij had, hij lag echt op zijn knieën altijd. Dat was helemaal geweldig. Denk maar dus. Nou, is, Ik moet niet te lang willen, want dan word ik helemaal nostalgisch. Nou, Dank Dank je wel. Nou, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Nou. Gaan we nog maar. Ja, ja. Nee, dat doen we niet, hoor. We gaan nu naar het volgende nummer. Want anders blijven we aan de gang. Ja. Dit is Beers Dan. Due to the Fine. Hun nieuwe single. Lekker. Lekker stevig. Oeh. Nou, wat van.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 van Rockgroep, opgerucht in 2012 in, uh, in Londen. En dit is uh, hun nieuwe single Due to the Vine. Ja, ja. En ze zeggen altijd, uh, de tijd vliegt als je plezier hebt, Oftewel, time flies when you're having fun. Fun. Ja. En uh, dat hebben wij natuurlijk, want anders doen we het niet. Want, gezellig, het programma. Het zit er alweer op, Sam. We hebben het alweer gehad. Hey, voor mij niet. Hey, ik ben natuurlijk hartstikke verdrietig dat het er alweer op zit. Ja? Ja. Nee, niet huilen, hoor. Ik had zo nog vier uur door kunnen gaan. Ja? Nou, zullen we doen? Ja, <laughs> nou, <bestelig>. Het <laughs> is dat ik wat afspraken heb staan. Ja. Nou, het is uh, gezellig. En uh, nou ja, jij uh, blijft uh, hopelijk uh, regelmatig uh, dit programma... Uh, mede-presenteren. Hartstikke leuk. Volgende week... Wanneer ben je er weer? Dinsdag, hè? Nou, als jij dat wil, dan ben ik er dinsdag. Volgende week dinsdag, ja hoor. Dat wil ik. Ben ik er weer? hè? Ja, ik wil. <lacht> oh. <lacht> nou, hartstikke leuk. Uh, dit was uh, CFM op stand voor het luncht... voor deze dinsdag. De 13e september alweer uh, 2016. Het schiet alweer op. En, uh, nou ja... Uh, uh, ik ben er weer. Donderdag. En dan met Dolly. Ook weer gezellig. En... Uh, voor De rest, Stef. Euh, nou ja, uh, dan wens ik u gewoon een hele fijne dinsdag. Ik sloof je niet te veel uit. Dat zou ik niet doen. Ik zou alles op half tempo doen, dat lijkt me heel verstandig. Uh, gewoon alles tempo doen zoals ze dat in uh, Indonesië zeggen. Het is dus gewoon lekker rustig. Kalm, want het is al zo warm. Dus uh, hou wat lekker rustig. En uh, het, uh, het strand ligt weer vol. Dat kon ik vanmorgen alweer aardig zien natuurlijk, want die trein zit ook weer eh, barstensvol vol. Als je zag wat er allemaal uitkwam. Oeh. Ja, nou, er... ik ga zo nog even hoor. Ik haal mijn dochter van school en uh, even lekker naar het strand. Oh, je hebt voor mij gelijk. Ja? Maar ik denk dat het moeilijk zal worden om een plekje te vinden, Sam. Gaat uh, ons lukken, gaat ja? ons lukken. Ja? Oh, je hebt ja. een speciaal plekje met. In? Ik heb een speciaal plekje. Ja? <laughs> Waar ga jij liggen? Als ik kort ga, dan ga ik uh, een beetje het Noordstrand. Oké. Okay. Wees ik je fijn. Uh, veel plezier. Nou, dank je Kijk uit dat je niet verbrandt. Nee. Nee, dat moet niet. Hè? Het parasolletje gaat mee. Het parasolletje mee. Nou, hartstikke fijne dinsdag nog. Veel plezier op het strand. Ik ga weer proberen naar Beverwijk te komen. En ik zal wel met mijn benen op tafel in de tuin terechtkomen. Dat ik. ook. Ook lekker. Ook lekker. We vanavond uh, een maaltijd laat eten. Met kip en meloen. Met kip en meloen. Hey, uh, samen bedankt. Fijne dag nog. Ja, bedankt. En u luisteraars ook allemaal een fijne dag. Tot donderdag. Dag.